De overwintering op Nova Zembla. Een waarachtig verslag van de wonderbare avonturen van Willem Barens en de zijne. Een hoorspelserie van Dick Walda. Regie Ad Leukler. De reis om de noord in 1596 zo dapper begonnen door Barens, Van Heemskerk en een puikenploeg zeelieden vindt wijs een einde op Nova Zembla, alwaar het schip vastraakt in het ijs. Barens heeft het hoog in de kop en wil, bij beter weer, toch proberen de reis om de Noord voor te zetten. Hij heeft de twee meegenomen sloepen aan land laten slepen en ziet met lede ogen dat het grote schip wordt gesloopt om hout te verkrijgen voor de bouw van het behouden huis. Hoewel het schip steeds schever komt te liggen, wordt het door het ijs toch niet vernield. De ganse treurige winter van 1596-1597 verblijven de mannen in het behouden huis. Ze zijn als het ware de gevangenen van de kou. Bijna had de hele ploeg het loodje gelegd toen er een kolenvuur werd gemaakt en de mannen het voor het eerst sinds lange tijd behagelijk warm kregen. Doordat de kieren van het hele huis tot aan de schoorsteen waren dichtgestopt, ontstond kolendamp, die hun bijna fataal werd. Het is schuins schuinsmarcheerder Enoog geweest, door Van Heemskerk betrapt bij de diefstal van een halve ton scheepsbeschuit, die nog net op tijd de buitendeur kon openwerpen en kolendampvergiftiging wist te voorkomen. Heimwee naar huis, vertrek uit het ijzige land waar de polnacht zorgt voor duisternis van maanden, dat is het gesprek van de dag. Maar hoe te vertrekken? Barens, die van geen wijken weet, wil ondanks de verzwakte zieke bemanning doorzijden naar China en Indië. Hij moet echter op aandringen van Van Heemskerk van zijn voornemen afzien. De mannen willen zo rap mogelijk terugvaren naar Amsterdam. Maar te vroeg vertrekken zou kunnen betekenen hopeloos vastkomen te zitten in het ijs. Te laat vertrekken zou moeilijkheden opleveren bij het roeien. De mannen zouden dan te zwak zijn om een roeispaan op te tillen. Want dit staat vast, de terugreis wordt een zware dobber. De tocht moet worden gemaakt in twee notendopjes die het aardig doen op een zomeravond op het IJ... maar armzalig zijn op de woeste noordelijke zeeën... vol met gevaarlijke ijsschotsen... waarover plotseling opstekende winden gieren. De mannen willen het desondanks wagen. Ze bezitten een stoutmoedigheid die uniek is in de ganse vaderlandse geschiedenis. God de Heer wordt veelvuldig aangeroepen in deze donkere tijden. Gekissebis onder de mannen komt veelvuldig voor... Maar de moed der wanhoop dwingt een ieder tot doorzetten en aanpakken. Het is God die het groot heelal naar zijn wenk gegeert. Zijn almacht is een roer dat het almacht wenkt en keert. Zijn goedheid richt de loop en blijft de ree verscholen. De wijsheid is het kompas dat nimmer kan doen dood. De brave Frans van Haarlem, onze trouwe bootsman, heeft het loodje gelegd. Wij zullen hem gedenken in onze gebeden. Hij vraagt nu hemelwaarts, dat is een zekere zaak. God hebben zijn Amen. Amen. Amen. Mannen, bedekt hem met sneeuw. Chirurgijn Hans Vost heeft zijn handen vol gehad aan het dag-in-dag-uit verplegen van Frans van Haarlem. De andere maten worden nu ook met de dag zwakker. De meeste van hen lijden al aan scheurbuik door gebrek aan vers voedsel. Het voorraadje kruiden van de chirurgijn slinkt snel. Ook meester Barens is aan het sukkelen geraakt. Barens zelf houdt het op een flinke kou, maar van Heemskerk prest de chirurgijn een goed oog op hem te houden. Wie gaat er mee voor een lading hout? Ja. Aanwijzen dan maar weer. Ja, jullie. één, twee en drie. Ja. Nee. Wie raadt er met mij? Ik zet mijn oorlam in. Schiet op, van Schiedam. Morgen is de beurt weer aan de andere. Dat laat mij gaan. Ik hou het hier in huis niet uit. En ik ben de enige van deze ploeg die met plezier een looppas maakt. Goed. Morgen jouw beurt, van Schiedam. Maar onthou van ik bij mij geen ja, afstel. Ja, ja, al goed, al goed. Morgen is mijn beurt. Kom mee, mannen. Lijkt te vallen maar inspecteren. Dan nou, ja. maak je geen illusies. De vossen zijn verdwenen. Ja, je weet het nooit, hè? Het is op onze weg. Kijk daar! Hm? Dat is maar wat anders. De eerste ijsbeer. Ze zijn wakker geworden dus gaat buiten. Nou is het afgelopen met onze rust. Weg, rennen! Rennen! Rennen! De leemers keren Het is niet te hoog omdat de ondergaat krijgt. Wat dan is het gebeurd met ons? Rennen allemaal, rennen! rennen. rennen. rennen. rennen. De beren zijn terug en vandaag oh. voor de eerste zon gezien. Als oh, hey. oh, nee. <tie> we eraf zijn, dan kun je de zon nog zien. Maar uh, opgepast, uh. de fossen zijn verdwenen, maar de beren zullen het ons de komende tijd weer bijzonder lastig maken. Nou, het zal de vuurwerker anders goed uitkomen, want zijn berenvet was bijna op. Als ik er maar niet eentje op mijn voeten krijg, zoals zo even, lopen we naar buiten, slechts een dolk op de man... Zo'n ijsbeer kan er natuurlijk alleen maar om lang. Ja. Ik waarschuw al vanaf september vorig jaar... ...niemand gaat de deur uit zonder deugelijk schietwapen en er op er een vooruitmunitie. Zie je erop toestuur, man. Strenge er is vanaf heden. Jullie van jongens onstellig weer zullen gaan treiteren. En luister, dat geldt vooral al. Wachten met schieten tot je zeker weet dat je hem raakt. Hè? We moeten mondjes maken voor onze munitie gebruik maken. Begrepen. Ja, ja, ja, ja, ja. Schippers, schipper, Schippers, ik uh, zou u namens de bemanning... ...nou hier toch zo bij elkaar staan... Uh, ja, gaan jullie maar door met het opstapelen van het hout dan, mannen. Oké, okay, tot straks, Baren. Nou, wat valt er te melden, stuurman? Kijk eens hier, Schipper. De mannen en ik... ...hij zou graag willen dat u bij Baren zijn spolshoogte neemt over ons op handen zijnde vertrek. De zon is net een dag terug, maar brave man, wat verlang je nu? Het gaat om de geestkracht, Schipper. U ziet het. Een paar dagen na de dood van Frans van Halen ...is de hele ploeg zo apathisch geweest dat ik nog niet eerder heb meegemaakt... Dat gaat de verkeerde kant op. Ja, dat is waar. Een beetje toekomstmuziek, hè? dat zou helpen. Luister goed, Vos. Zodra de dag van verdrek in zicht is, ben ik de eerste die maatregelen goed, zal nemen. Goed, Schipper, goed, Schipper, goed. Dan kan ik de mannen dat alvast zeggen. Het geeft wellicht een beetje hoop. Schipper, de meesten hebben het te kwaad. Ze hebben een soort gekte, zal ik maar zeggen. Van het opgesloten zitten. Ze kunnen geen kant uit. Dan die vervloekte kou die je tot op het botdoek verstijven. Nee. Nou, zeg ze klip en klaar. Dat baarders en ik het oog houden op een spoedig verdrek. En nogmaals, zie erop toe dat vanaf heden niemand het huis verlaat zonder wapen. We kunnen nu geen man meer missen. Het is, het is puur eigen belang om de ploeg compleet te houden. Als we nu nog mensen verliezen, betekent dat een ramp voor de het toch al moeilijke terugreis. Komt kaarsgedacht. En bedenk, nu Barend ziek ligt bij jij mijn rechterhand, ik moet uh, sommige werkzaamheden aan niemand kunnen overdragen. Vanzelf, schipper. Ik doe het graag en de mannen hebben er alle begrip voor. Als het schip los zou komen, ik meen helemaal los, dan zou de vaart om de noord alsnog mogelijk zijn. Een week of wat wachten en dan doorstoten. Ja, meester Bairens, u weet toch dat we het binnenwerk van het schip heel hebben gesloopt? Dus er is nagenoeg geen meer over. Bomen drijven er genoeg hier in de rivier. En Van Sternburg is een bekwaam mastermaker. Weet je dat van Eemskerk? Ja, als er een goed zitten, dat kunt u toch niet menen. Dat zou zelfmoord zijn, gelooft u mij? Ten eerste. Is ons schip niet zeewaardig? Dat bestrijd ik. En een minstens zo belangrijk punt is... ...de mannen zijn aan het eind van hun drachten. Sinds de dood van Van Haren blijkt is we eenzelfde slampampers. Dus er zit geen fut meer in. Het enige waar ze op hopen... Dat we is... moeten direct bij het vallen van de dooi... ...alle lekken van het schip stoppen. Daarmee moet begonnen worden. En let op mijn woorden... ...als de mannen weer aan de slag geraken... ...als er weer licht om ze heen is... ...dan wordt er in de kortste keren... ...een lied gezongen... De een naar de ander heeft scheurbuik gekregen. Ze lopen stuk voor stuk op filter muilen. Sneden uit de herenhoede die je gaat laten inschepen. Zo kapot zijn hun voeten. De handen zijn krom van hun en Ze maken met de grootste moeite naar platte knopen. U wilt ze dan nog? Let op mijn woorden van Eemskerk. Ik krijg de bemanning zo ver. Meester Barent, het is beter dat u zich wat spaart. Zo vermoeidt u zich te veel. Laten we er nou van uitgaan dat we ooit met Gods hulp de bewoonde wereld weer bereiken. Maar het moet mogelijk zijn de door ons berekende route helemaal uit te zeilen. In één keer, zonder deze beproevingen mee te maken. Eens zullen er schepen en mensen komen die vanuit Amsterdam om de noord... naar het door ons begeerde China en Indië varen. Gaat u wat slapen, dat is verstandig. Uw wijsheid kunnen we niet oh. ontberen, hè? Ik wil u straks mee aan boord hebben. Dat gebeurt, waar ik Barends heet. Met het toenemen van het licht komen ook de ijsberen steeds meer tevoorschijn. Vuurwerker van Sternburg heeft samen met de stuurman een beer geschoten, zodat er weer een olievoorraad is. De beren tonen zich niet alleen brutaal, maar ook nieuwsgierig. Op 6 april heeft een beer het huis belegen. Bijna was het dier binnengedrongen als Van Heemskijker niet in was geslaagd op tijd de grendel voor de deur te schuiven. Geschoten kon het niet worden, want het kruid van de musketten was nat. De beer had dus vrij spel, klom op het dak en scheurde het zeildoek om de schoorste in aan Pas tegen de ochtend beëindigde hij het beleg en verdween met lappen zeil in de bek. Het lijkt alsof we hier al jaren zitten. Hoe traag trekt de tijd voorbij? Nog zo'n winter, de ganse ploeg is stapelgek. ...als ze van honger en kou wel niet zijn gestorven. Wat denk je van meester Barends? Hij de schip voor wilskracht. Weet je wat hij tegen de schipper heeft gezegd? Nou, vertel eens. We moeten het schip vateren. Het schip? Dat kan niet. Ja, dat zei de schipper ook. Maar toch, hij bleef volhouden. Lekker stoppen en dan doorvaren, zodra het weer zich betert. Hij blijft bezeten van de reis om de noorden. Alles goed en wel, maar dan zonder mij. Ik brak er zeer er niet over om nog één stap aan boord te zetten van die lekkende schuit. Die gehele zon Kijk daar, ook, De eerste eend. Nou wordt hem echt voorjaar. Waar is die? Daar, daar gaat hij. Een Duikeleend. Nou is het eindelijk voor goed gedaan met de winter in dit heilose oord. Op 1 mei beginnen de mannen aan hun allerlaatste maaltje gezouten vlees. Afkomstig uit Amsterdam. De vleesvoorraad die kok Lennart Hendricks zo zorgvuldig heeft bewaard, is zo goed als op. Er is nog een partij scheepsbeschuit en wat stokvis. En dan is er nog vers berenvlees, waarmee in ieder echter voorzichtig omspringt, omdat verschillende bemanningsleden er al ziek van zijn geworden. De chirurgijn jaagt met doortastendheid de mannen elke dag het stoombad in. Ja, heenhoog, heenhoog jouw hey, Kom op. Het water is nou nog heet. Geen lust vandaag. Geen lust, wel of geen lust. Uit die kleren zeg ik je. En erin? erin. Ja, als je drie minuten in het hete water staat, dan zul je me dankbaar zijn. Dan maak een beetje voort, wat de schipper komt als we met ons praten. Ja, nou, het enige wat mij nog interesseert. Ja, je hoeft me niks te vertellen. Ja. Zo, muil loopt nog uit. Uit. Ja. Ja. Oh. En in de ton. Pardon, ben ik ooit aan deze rijt me begonnen? Rijk zou ik worden. De Javaanse prinsessen zouden klaarstaan op de kaai... om over de Chinese vrouwtje met de mooie poppen gezicht maar te zwijgen. Premie na premi zou ik in de wacht slepen. En wat is er gebeurd? Au! Zo! Nee. Daar knap je van op, hè? Nee, nee, nee, nee, blijven nee. staan. blijf blijven staan, hey, nou, jongen. De stoom, daar moet je het van hebben. Maar zo'n een zo'n je meegemaakt? Denk maar niet dat dat... Nee, natuurlijk denk ik dat niet. Hier, Hier sla je me warm maar met deze takken. Sla erop los. Hop! Au! Nee. Mannen, meester Warens en ik hebben de knoop doorgehakt. Wij gaan naar huis toe. Wij hebben, hebben Barens goedkeuring. Dus oh, zijn oh, oh. De recht heeft meester Warens opgemerkt dat we haar op snaren moeten zetten... om ons schip, ons goede, oude, trouwe schip op te kalifaten. Oh, oh. Meester Warens en ik hebben besloten de reis om de Noord niet voor te zetten... Hoezeer wij dat beiden ook betreuren, maar wel om het schip vaak klaar te maken. zodat aan de reis naar huis kan worden begonnen. Ja, maar dat is onmogelijk. Er is de afgelopen maanden wel zo het een en ander uitgeslokt. Ja, bovendien, neem me niet kwalijk, schipper. we zijn stuk voor stuk beunhaas in het timmervak. Ja, als we de brave Joris nog maar in ons midden houden. Ik heb gezegd, als het schip loskomt, zo niet. dan moeten we onze beide sloepen klaarmaken voor de lange reis. En wanneer, schipper? Wanneer? Eind van deze maand, mannen. Eind van deze maand. Dan varen we van hier. Hoe dan ook, het liefst met het schip. Maar zo dat niet kan, in de beide sloepen. Maar dat betekent wel dat er werk aan de winkel is. Ja, dus eerder vertrekken, Schipper, is niet mogelijk. Vermaan je toch, Schiedam. Ik wist wel dat het gemok en gezeur niet zou eindigen. Ik heb gezegd aan het eind van de maand en niet eerder. Ik heb een leven net zo lief als jullie. De moe vertrekken betekent dat we in de kortste keren komen vast te zitten in dit ijs. En waar het nu op aankomt, is, dat de bullen worden opgeknapt... en dat alle manschappen in puikenconditie zijn. Als lampampers hebben we niks als er dagenlang flink gegroeid moet worden. Het lijkt erop alsof van het ene op het andere uur de stemming onder de bemanning totaal is omgeslagen. De dufheid maakt plaats voor grote ijver. De timmermanskist wordt geïnspecteerd en iedereen loopt naar het riviertje dat tot nu toe best hout heeft verschaft. Ook nu is er hout in overvloed. Hout dat allereerst nodig is voor het opkalevateren van het schip, waaraan veel moet gebeuren. Eén oog begint zelfs in een overmoedige bui met het afbreken van het voorportaal van het huis waarvan hij brandhout wil hakken. Gerrit de Veer krijgt er woorden over met hem. Maar tenslotte viert oog zijn enthousiasme op een andere wijze bot. Hij trekt erop uit en schiet een aantal eenden die langs de kustlijn richting oost vliegen. Ondanks zijn ziekte blijft Barends koppig doorwerken aan de kaarten van Nova Zembla, waarbij Gerrit de Veer hem tot goede steun is. Barend slaagt erin het gehele eiland in kaart te brengen. Nee, nee, nee. Dat moet de schipper beslissen. Ik schrijf Hij ja, schenkt toch uit? Mannen, nee, mannen, luister. Uit. Mannen, laten we het nou kalm aandoen met onze drank. Een gewoon weggegeven, maar straks onderweg. Daar we zullen we dan naar snakken. Er moet ons vanavond wat troosten met een lied. Nou, Eén één oog, man. Ja, maar morgen weer op uit hoor. Het is weken geleden dat ik zo goed geschroomd heb. Ja, wie zit er een lied in, mannen? Yes. Een lied? Ik ken er wel een. Een uh, amoureus liederje. Ja. Luister! Ja, ja. ja, ja. De minne die in mijn hartje leidt, die zal niet einde nog sterven. Al schijnt het dat ik door tegenheid mijn lief zal moeten derven. Al reis ik te land en over zee en zwerf in vreemde steden. Mijn lief is, draag ik mee in mijn genegenheden Al ben ik daar mij wiljonst geschiet, het buigt geen van mijn krachten, maar als het hart op mijn lieve ziet, zo juichen mijn gedachten. Al zijn meer anderen schoon en rijk, zij kunnen mij niet verwinnen, doch als ik mijn juffrouw's deugd bekijk, aanbidden haar mijn zinnen. Mannen, morgenochtend beginnen we het oude zelf te controleren en alle touwwerk na te lopen. Eh, uh, vuurwerken, ja. hoeveel heb je nog? Ja, oh, als ik zoveel geld als touwarts stuur man, als ik rijk. Nee, nee, zonder gekheid. Een flinke voorraad beste kwaliteit touw... ...heb ik in elke dikte nog onder de kooi. Dat is geen probleem. En morgen beginnen we ook de beide sloepen uit te graven. Er moet poot gewerkt worden. Het lijkt wel, op het graven met het uur zwaarder wordt. Hè? Even uitrusten, mannen. Ah, ik heb geen aas ja. meer. Ja. Ja. Oh. Naar binnen, mannen. Rust wat oh. rond het vuur. Ja. Maar na een kwartier weer naar buiten. Nou, denk, goed, denk er nou goed aan. Als we er niet in slagen, de beide sloepen uit te graven, zullen wij op Novo Zembla de een na de ander kraperen. Ja. Dat, Laten we nog één keer proberen. Dus sloep in één ruk uit de sneller. Ja, ja, ja, nog één keer. Ja. Wacht, wacht, wacht, Ik leg hem, ik licht hem hier. Ja, je daar, Ja, moet toch voldoen, zo? Ja. Hier ja, kijk hier. Ja. Hier zit al helemaal los. Ja. De schemer staat zelf vooruit. Vooruit nog één keer, mannen. we naar binnen en we moeten voortmaken. De schemer zit al weer in. We konden dagen. Voor iedereen actie. Plaatsen. Ja, Daar gaat hij. Daar komt hij nog een rond! Ja! Daar komt hij, daar komt ie! Ja! Zo! Iedereen vlucht naar binnen, Gerrit. Jij gaat maar bij jou aan boord, Gerrit. Dan moeten we nog even precies noteren wat onze doen staat. Mannen jullie naar binnen? En geef mij die musket, maar als we op de terugweg aan beerd tegenkomen, heb ik tenminste enige verweerd. Zo, zo, zo. Jongen, jongen, jongen, Gerrit. He? He? Zo, en? Goed gemut, Gerrit. He? He? Ik verlang naar mijn liefschripper, Alle dagen meer. Ja, vanzelf. Ik, eh, ik heb in die donkere dagen, dat kan ik jou nog wel in vertrouwen mededelen, heb ik veel aan mijn overleden vrouw gedacht. En dan plotseling mocht ik je allemaal duidelijk. Ze, ze is er niet meer. Daar moet je mee leven. Dat kost je weinig moeite dat je bijna krapeert, zoals wij van de winter. Dan ben je heel sterk met de geliefde verbonden, alsof ze... Onder je eigen huid zitten. Wonderlijk. Hè? Schipper, Schipper, denkt u eerlijk gezegd dat Willem Barends... Ik heb veel angst voor de terugreis, Gerrit. Veel angst. Als we het in de open sloepen gaan wagen, dan ziet dat er somber uit voor meester Barends. Hoe dikker mag ik inpakken? Wordt een martelgang. Maar ja, je kent Barends. Wat hij in zijn kop heeft zitten, dat zal gebeuren. Het heeft wat er immers de grootste mogelijke moeite gekost om hem ervan af te houden... de hele ploeg te laten doorvaren naar China en Indië... En toch, toch zal het eens lukken. Op een keer worden de mensen het ijs wel de baas. Ja, ja, ja, ja, ja Gerrit, ja. Het kan kort duren. Het kan lang duren, maar de reis om de noord zal eens werkelijkheid worden. Hm? Nou, waar zijn we zijn er weer? Ja, kom maar aan boord, Als u het mij vraagt, Schipper, ik vraag het je niet, Gerrit. Ik weet dat zelf al. Maar neem dan eens aan dat de goede God ons schip op een fraaie dag los laat komen... ...moeten we er nu alles aan doen om er dan mee weg te kunnen varen. In dat geval mogen we morgen wel aanvangen met het getimmer. Ja. Nou, ik denk allereerst aan dat de sloepen Gerrit, die... te uh, vaak klaar zijn als we de eerste van de volgende maand willen vertrekken. En alles wat we aan dit schip doen is meegenomen. Noteer maar vast een uh, nieuwe vloer achter dek. Nieuwe vloer achter dek. En een kleine uh, opzetten. Kleine mast opzetten. Kleine mast opzetten. Kleine Ik is kok, wat iedereen zelfs één oog over het hoofd heeft gezien. Een tonnetje gezouten greep. geep. Hoe kom je daar aan? Schipper en ik liepen door het ruim. En toen zagen we, nadat we een stuk zeil hadden opgetild, dat tonnetje met geepen ligt. <lacht> geep, nou, dat zal de mannen morgens maken. Hé, hey, eh, rep er maar niet over, dan zal ik ze morgen eens verrassen. Met vis hebben we toch zeker in geen anderhalve maand achter de kiezen gehad. Zeg, waar zijn de maats? De stuurman heeft iedereen aan het zeilen maken gezet. De meesten zijn bij de snoepen. Gerrit, Gerrit, kom eens hier, jong. Ja, meester Barens. Hoe is het met u vandaag? We de goede, goede moed, jongen. En met Gods hulp zijn we binnen twee maanden weer bij moeders pad. Ha. Zo ken ik u weer, meester Barens. Goed, mijn jongen. Wil jij me die rol daar even aanreiken? Ik heb nog wat tekenpapier nodig voor mijn laatste aantekeningen. Heb je alles teruggedaan in de kokers, zoals ik had gezegd? Jazeker, meester Baars. Pak het vooral goed in, jongen. Pak het zo in dat het zeewater er geen vat op kan krijgen. Draag de krijg te bijen. Ja, natuurlijk. Maar uh, u bent toch ook van de partij als we aan het eind van de maand huiswaarts gaan? Ja. De goede God heeft me altijd geholpen. Ik zal erbij zijn. Heb je de lijsten met aantekeningen reeds in de kist geborgen? Eenoog en ik hebben er een speciale kist voor gemaakt. Er kan werkelijk niets mee gebeuren. Of we moeten met man en muis vergaan. Geen sprake van. Geen zee gaat ons straks te hoog. We zullen behouden huiswaarts keren. Wil je aanstos een nieuw stuk zeil over een wetspannen? spannen? Want dit hier is door de aanhoudende dooi helemaal doorlekt. Ik help u meteen. Lang wordt er door allen op de zieke Willem Barensna, die te bed aan de afwerking van zijn kaarten werkt, als bezetenen gewerkt. Soms worden de werkzaamheden gestoord door de nieuwsgierige beren. Omdat de munitie slechts mondjesmaat gebruikt mag worden, hanteren de mannen brandende toortsen. Ze werpen ze naar de beren die dan meestal de aftocht blazen. Een enkel keer wordt er een beer geschoten. De mannen eten het taaie vlees kieskouwend op van Heemskerk houdt alle activiteit gericht op de beide sloepen die zeewaardig moeten worden gemaakt. Van Heemskerk heeft de moed ooit met het schip weg te varen in stilte opgegeven. Uit de raas van het grote schip worden masten voor de sloepen gemaakt. Uit de grote zeilen worden kleinere zeiltjes gesneden. De boorden van de sloepen worden verhoogd met de zolderplanken van het huis. De scheepslading wordt gesorteerd om het kostbaarste ervan mee te nemen. Nu wordt het zaak om de beide sloepen naar open water te slepen. Het grote schip ligt halverwege, zodat de lading daar voorlopig wordt opgeslagen. Eerst deze. Eén oog, jij neemt de kop. En de rest, jij hier? Eentje hier. Jij aan die kant. En neemt alle de touwen vast, hè? We trekken de sloep zo'n 20 meter, dan rusten, we. En dan trekken we weer 20 meter we nog even. Tot, aan tot aan het schip. hè? Ja. En daar zorgt de kok voor etensoep, soep en Daar gaan we verder. Maar ja, we iedereen op. klaar? Ja. ja. Kom maar op. Eén, twee. twee, ja. En het rek met die sloep. Eén, twee. twee, ja. En het rek met die sloep. Kun jij uh, opschrijven, chirurgijn? Ja, wat moet ik nou? Je de baard scheren, het haar snijden of noteren? Ja. <laughs> uh, Eno, kan jij schrijven? Nee, met die blauwe kullo hou ik me niet bezig. Gerrit, wil jij dan zo goed zijn? Kom maar op. Nou, stilzitten, kok met zijn slijmscherp. Ja, maak er een fatsoenlijk hoofd van vos. <laughs> Sappeloot, ik heb al een jaar mijn eigen kop in de spiegel bekeken. Ja, stilzitten, als je leven lief is. Ja, ja, ja, ja. ja. Gerrit, daar gaat hij, hè? In de eerste sloep 13 tonnetjes brood. Ja. Een ton kaas, één zijde spek. Ja, is zo'n rapkok. Mijn vingers staan stijf van de aromatiek. Een ton kaas. Ja, een ton kaas. 1 zijde spek. 2 vaatjes azijn. Twee vaatjes. En 6 vaten wijn. vaten wijn. Ja, daarmee zullen we het voorlopig moeten doen. Barends. Ik kom u melden dat de bemanning gereed is voor de thuisreis. Mooi. Mooi. Is de uitrusting gecontroleerd? We hebben alles grondig nagezien. De mannen wachten in de boten. Dan gaan wij het huis verlaten. En met hulp van God de Heer onze thuisreis aanvaarden. Ik heb de brieven in drie fout gereed. Eén zal ik aan jou geven, één aan Gert en één laten we hier achter. In de kruidhoorn, voor het geval er nooit meer iets van ons wordt vernomen. Hoe voelen u zich meester Barends? Ik ben wat licht in het hoofd. Maar er zijn belangrijker zaken gaande dan mijn gezondheid. Hoe is het met ons schip? Nog steeds zo vast als een huis. U zult het aantal zien. Treurig. Ik zal de brief goed in de kruidhoorn verbergen. Laten we maar snel vertrekken. Ja, laat mij u ondersteunen. Sir. Op 13 juni van het jaar 1597 vertrekken de mannen van Nova Zembla. Na een verblijf van negen maanden. Bijna allen lijden aan scheurbuik. Sommigen hebben daardoor verschillende tanden en kiezen verloren. Terwijl weer anderen, zoals de kok en de onderstuurman Klaas Andries, bloedingen aan beide benen hebben. Bij een matige wind en helder weer zet men koers naar huis. In de brief die Barends heeft geschreven en waarvan een kopie is achtergebleven in het behouden huis, staat te lezen. Alzo wij van burgemeester van Amsterdam zijn uitgezonden, anno 1596, om bij Noorden naar de landen van China en Indië te varen. Zo gebeurde het dat wij na grote moeite en niet geringe perikelen gekomen zijn om de west van Nova Zembla. ...menend nogthans bij de kust van Tartarije langs de zeilen naar de eerder genoemde landen. En zijn eindelijk gekomen op deze plaats, op 26 augustus 1596... ...al waar ons schip, nadat wij ons aan land hadden begeven, vast is blijven zitten in het ijs. Daardoor waren wij gedwongen een huis te bouwen, om de winter te kunnen doorkomen. Wij hebben in het huis gewoond van 12 oktober anno 1596 tot 13 juni anno 1597 in Grote Koude. Wij zijn dezelfde 13 juni, toen ons schip nog immer vast had, met de beide sloepen van hier gezeild om weer thuis te komen. Onze God wil ons behouden reis verlenen en ons met gezondheid in ons vaderland brengen. Mannen, dit is het ogenblik... Waar we alle naar hebben uitgekeken. Ik. Ja. Ik moet even. Laat me een moment rusten, schipper. Neem de toespraak van me over. Nou. Jans, van Schiedam. Ga je meester Barends in de eerste sloep? En denk hem zo bar mogelijk toe. Ja, dat komt, dat komt. Hm. Zoals uh, meester Barends opmerkte. ...hebben we alle naar dit moment uitgekeken. En ik dank de goede God dat Hij ons in staat heeft gesteld de sloepen zeer waardig te maken. Ik vertel jullie niks nieuws mannen als ik meld dat de reis lang en zwaar zal zijn. Maar met innige gebeden tot God de Heer zullen wij op een goede dag ons geliefde Amsterdam binnenvaren. Laat we alles u zingen. Wij die ter zee gaan varen. Hey. Dat de kaap voorbegeerd. Van men vangt elk windje dat gevangen kan ja. worden. Naast de proviand die aan boord van de beide schepen is gebracht, bevindt zich uiteraard de complete verzameling kaarten en aantekeningen van Willem Barents. Verder heeft men mee teruggenomen. Zes pakken fijn wollen laken, een kist met linnen laken, twee pakken fluweel, twee kistjes geld, twee tonnen met de zondagse kleding van de bemanning. Verder allerlei scheepsbenodigdheden, houwelen, bijlen en andere kleinigheden. Het is bijna gebeurd van vandaag, mannen. Daar is de kaap van Begeerte. Wat tijd. Dit goede bekommer slechter dan in mijn tijd. Als jullie er maar rekening mee houden... dat er aan stond... Bakboord aanhouden, mannen! Bakboord! Bakboord! Rustig op! Bakboord! Hieruit! En in die hoek! Andries van leggen aan. Hier, een touw! Waar gaan we naartoe slippen? Rek de sloep op, André, Trek hem op! Oh, daar komt de stuurman met zijn sloep. Wel, meester de tevreden na de eerste dag? Niet jammer dat we de zeilen niet hebben kunnen gebruiken. Het put de mannen te veel uit. Heer uit, mannen! Ja? En Hoe voelt u zich vandaag nu, Baris? Goed dat we weer u zijn. Hoop ik weer te lopen. Hé, laat Dukriat! Ja! Als jij me even de handje helpt, tillen we samen met meester meeste Ja, kom de wal. Ja, Het zal gebeuren. Help eens is... Eén, twee, en. Zo. Jongens, direct een vuur maken, hè. dat zal ons allemaal goed doen. Kom! Kom! Ja! Oh ja! Ontferm je samen met de ja. chirurgene van meester Barens. Ja, papa. Uh, Jans, ga jij met mij mee? Uh, de meester vindt u die meester kant vijf. nog. We moeten zo vlug mogelijk wat hout zien te verzamelen. Wat sneeuwsmelten en enige vogels trachten ja. te schieten. We gaan ze al. Ja. Ola, mannen, wacht eens even. Wacht even, mannen. Help, oh, help in godsnaam. Help, help, help. help. Gaat Houd steven vast, schipper! Ah, wat is ja, dat? Barst, ah, oh. kom hier, schipper. Daar glijden we uit op dat vervloekte ijs! Pas op! Probeer hierheen te zwemmen! Hou me vast, Eero! Eero, hou me vast! En jij van schiant? Hou me vast! Dat lijkt me zo gezamenlijk de schipper uit het water! Gaat niet trekken! Ja! Ja! Zeg ja! Ja! ja dat was weer! Dat was weer! Kantje boord. U moet u snel verkleden, Schipper. Ja, ik, ik liep naar jullie te kijken, ik had die hele ijsgeur niet gezien. Maar dan laten we zo snel mogelijk een vuur aanleggen en hout verzamelen. Eén oog gaat de stuurman jullie proberen. Als er donder een paar vogels schieten, en verder ja. moet we zo rap mogelijk een onderkomen voor de nacht wordt opgezet. Maar eerst gaat u zich verkleden, Schipper. Een lon ontsteken mag u anders, dan kunt u stuiten. Ja, dat trekken. zal gebeuren, dat zal gebeuren. Er wordt van dat zeildoek een onderkomen in elkaar geflanst dat bescherming moet bieden aan de ergste kou. De mannen kruipen dicht bij elkaar, terwijl ze om beurten hout op het vuur leggen. Gelukkig is er nog genoeg hout gevonden, maar er is deze eerste dag aan land slechts één mager eentje geschoten, dat onder de allerzwakste wordt verdeeld. De volgende dag zet men de reis voort. Kort gezegd blijkt de grote moeilijkheid onderweg te schuilen in het feit dat de stormen en hoge zeeën de kleine bootjes geen kans geven ruimte te kiezen. Terwijl ze onder de wal herhaaldelijk door het beweeglijke en verraderlijke kustijs worden bedreigd. Het wordt met de dag moeilijker varen. En de afstanden die men daags aflegt zijn steeds kleiner. Stuurbord houden! Stuurbord houden, zeg ik! Als we niet uitkijken, blijf roeien, mannen! Blijf roeien! Stuurboord aanhouden! Stuurboord, zeg ik! Zet die mast op! Nu reniers! Wat staat? We maken schipper. En omhoog dat zeil! Als de bliksem! Hozen! Gerrit, maak je geneten van boord te spreken! Leid hem je Hoe verdoet u dat schipper? Niet praten, maar doen mij op. Dat we worden nog Gaan man, kleed op je lijf. Afhaken aan de boot. Hij springt af op het ijsveld! Maak daar de boot vast, anders redden we het niet. Waar is het uiteinde van de touwgordel wat de schip nu zegt. Kan het alleen, kan je redden. Springen, Rukhara, springen! Om het lijf ze zee op. Ja. ja! Ja! En sla de lijn vast! En hier met die leider! De, de sloep moet naar ons Zo kunnen we er wat verder varen. Er is een gat zo groot als een vuist onder de voorplecht. Er moet gebrield worden bij het leven. Als we tenminste verder willen varen... Allemaal aan boord! Ze bleven hozen! Laten we de sloep op het ijsveld trekken! op het We zijn nauwelijks de. Alle bevelen worden onmiddellijk en door iedereen uitgevoerd. In oog is het goed begrepen? Dat is goed begrepen. Het eerste bevel is sloep aan land. Precies! En dan gaat gaten stoppen. Dat we hebben gelukkig nog wat rijfhout. Mannen, weer aan de slag! Meester, alles komt in orde. Geef me. De kuikwater is aan. Maar jongen, ik voel me niet goed. Hier, hier is water. Schipper, Schipper. Kijk, meester Parent. Wat, wat gebeurt er nou? Hij is dood, jongen. Dood? Willem Parent is, is dood. Meester Barens. Wat zou ik graag met hem? Amsterdam zijn we Onze dappere grote leider. Ik was er al lang bang voor. Maar... Meester Barens... kan hier niet blijven liggen? Neem hem aan die kant. Laat. En jullie aan die kant. Mannen, breng hem. Ja. Hoger aan land. Ik... Ja. Kom aan, stond. De mannen zijn diep onder de indruk van het overlijden van hun leider. Zijn lichaam wordt bedekt met sneeuw. En bij deze eenvoudige plechtigheid hebben de meesten het te kwaad. Van Heemskerk spreekt ontroerd over de bekwame begeleider van drie noordreizen, die zich immer een vriend in nood had getoond. Hoe verdrietig de toestand ook was, men moet verder. Verder om te trachten het leven te behouden. Eerst op 22 juni kan de reis weer worden voortgezet. Men vaart van geul naar geul, zeult met de sloep over de ijsvelden, vaart dan weer een eindje. Men leeft aan wal als dieren. Allen zijn te uitgeput om de onderkomens knap neer te zetten. Een deel van de lading gaat te loor. De, de 11 juli wordt aangelegd op Kruisen eiland in de hoop daar Russische zeelieden te ontmoeten. Die treft men niet aan, maar wel... Tientallen eenden eieren Opnieuw wordt verder gevaren. Voor het eerst sinds lange tijd kan er pal onder de kust gebruik worden gemaakt van de zeilen. Mannen! Kijk daar! Mensen! Ik zie mensen! Mensen! mensen. mensen. Oh, dat zijn Russen! Ja! Mensen. Ja! Russen. Ik zie ook een vrouw! Ah, een vrouw! <tie> een half jaar geen wijs gezien! Oh, maar mijn god in de hemel, ik dank u! We zijn weer terug in de mensenwereld! wereld. <tie> Alle houden zich rustig, mannen. Denk erom. We gedragen ons fatsoenlijk. We kunnen er nu geen moeilijkheden bij hebben. Zeg zet jullie het beste beetje vol. Pak voort, Alhoa! Pak voort! Pak voort. Zo gaat hij goed houden, zo! Mensen, houden! <hijen> welkom, welkom, vreemdelingen in ons land. Van waar komen jullie? We hebben ons schip verloren en hebben de ganze winter op Nova Zembla gebiedvakkeerd. Onder de meest barre omstandigheden. Zijn jullie nu met deze twee sloepen op weg naar huis? Precies. En waar komen jullie? Uit de Nederlanden. Uit de Koopman Amsterdam om precies te zijn. Drie nachten varen. In de haven van Collat daar liggen op het ogenblik Hollandse schepen. Voetbal! Kom heen mannen, kom heen, dan zullen we jullie te eten en te drinken geven. De volgende dag zetten de maat de lange reis voort. Soms varen ze dertig uur achter elkaar. Ombeurten roeiend of bij een beetje wind zeilend. Het is al half augustus als ze eindelijk in de bewoonde wereld terugkomen. Af en toe passeert er een Russisch visserschip. Bij elke nederzetting legt men aan. Overal worden de verhongerde en zieke Hollanders voorzien van etenswaren en kruiden. Vooral het lepelblad helpt goed tegen de scheurbuik. Binnen een week zijn de meeste blaren in de mond verdwenen en houdt ook het bloeden op. Ook van de andere zeelui heeft men gehoord dat er liefst drie schepen in Kolla liggen met de Hollandse vlag in top. Men weet zelfs te melden dat er reeds twee schepen op het punt staan huiswaarts te keren. Hier rechts wordt er gemisseld. We zijn er bijna. We zullen de Hollandse schepen halen. Hier, hoppellet, aan bak Er liggen wel schepen, maar ik zie de vlag nog niet. Jawel, de vlag! Dat ik uitgereken met mijn oog de eerste moet zijn! De Hollandse vlag! Ah, Alsjeblieft, oh, oh, dat ik de Hollandse vlag! Oh, oh, Is dat niet? Nee, dat, dat kan gewoon niet waar zijn! Het schip van de rijk. <laughs> Jullie terug te zien, het is een godswonder. Men had jullie in Holland doodgewaand. Tja, onkruid vergaat niet te rijp. Maar, maar knapt u zich eerst wat op schipper voordat we tot praten komen? Ik heb me vorig jaar nog behoorlijk ver gewaagd om jullie op te sporen. We hebben de winter doorgebracht op Novo Zembla, in een huis dat we zelf hebben getimmerd. In een huis? Op die van God verlaten poolvlakte? We hebben het geklaard. Wel een verlies dat onze bekwame Barens onderweg is overleden. Zijn kaarten zullen over honderd jaar en nog langer... De zeelieden van dienst zijn. Nou, nogmaals, knapt u zich wat op? Hier staat wat wasgereis, schone kleding. Ik ga naar uw bemanning. Ze zijn er stuk voor stuk slecht aan toe. Ja, is geen wonder. Ik schat zo dat wij, vanaf Novo Zembla gerekend, er zo'n 1200 zeemeilen op hebben zitten. Die afstand hebben we voor het grootste gedeelte moeten roeien. De 15 september schepen de overwinteraars zich in op het schip van de Rijp. Twee dagen later kiest men zee. De 29 oktober loopt het schip de Maasmond binnen. Over Delft, Den Haag en Haarlem, waar de stoutmoedige poolreizigers groot opzien waren, reizen zij naar Amsterdam, waar zij de 1 november in poolkleding met mutsen van Vossenvel op het hoofd hun intocht doen. Als een lopend vuurtje verspreidt zich over de stad de tijding van de terugkomst der doodgewaanden. Op last van de burgemeester moeten zij op het Prinsenhof komen, waar juist een feestmaal wordt gegeven, om daar verslag te doen van hun wedervaren. MUZIEK Ik je weer schat van mijn hart. Oh, mm. oh, mijn lief, oh, ik was zo beangst. En later de winter, iedereen in Amsterdam sprak over jullie als doden. Oh, ik, ik kon het niet geloven, ik wilde het niet geloven. Oh, de goede God heeft onze moeder mooi doorheen geslepen, mijn lieveling. Oh. Oh, oh, oh. ik kan niet meer denken. Alleen maar huilen. Ga je nou nooit meer van me weg, hè? Nee, nee, nee, voorlopig blijf ik thuis, oh, Er moet nog zoveel worden opgeschreven. Oh. Er verliepen 274 jaren. Beren, vossen en vooral de tandestijds des tijds knaagden aan het verlaten behouden huis. Aan de pool kent men geen verrotting zodat inderdaad een behouden huis bleef. De Noorse walvisvaarder Carlsen zette ruim honderd jaar geleden in 1871 voet aan wal op Nova Zembla en stapte als eerste het behouden huis binnen. Hij berichtte over zijn bezoek. Het huis was zestien ellen lang en tien ellen breed geweest en in een gespijkerd van 1 à anderhalf duims dikke en 14 à 16 duims brede vuren planken. Het huis had aan elke kant vijf kooien. Er werden vijf scheepskisten gevonden, die echter te veel vermolmd waren om te worden meegenomen. In twee kisten werden enige werktuigen gevonden, zoals veilen, slagijzers, een boorhandvat, een fluit, alsmede enige boeken in de Hollandse taal. De reis om de noord van de stoutmoedige zeevaders onder leiding van Barends en Heemskerk is historisch geworden. Alleen de naam van de zee, die zo ijverig door de expeditieleider in kaart werd gebracht, herinnert vandaag de dag nog aan het stoutmoedige plan waarin Barends tot aan het einde van zijn leven bleef geloven. Dit was het zesde en laatste deel van De Overwintering op Nova Zembla. Een hoorspelserie van Dick Walda. Willem Barends werd gespeeld door Frans Zomers. Jacob van Heemskerk door Jan Burgers. Ger de Veer door Paul van der Lek. En Pieter Vos door Hans Karstenberg. Evert Eenoog Jacobs was Hans Hoekman. Lennart Hendricks, Donald de Matas. Simon Reiniers, Gersmit. Smit. Dunker Jans, Olaf Wijnands, Hans Vos, Hans Veerman, Jacob Jans van Sternburg, Joop van der Donk, Karsten Hooghout, Kon Meijer. en Klaas Andries, Jan Wechter. Een Rus, Floor Koen. Paul van Gorkum speelde Jan Cornelis de rijp en Corrie van der Linden, Steintje. De commentaar werd gesproken door Barbara Hofman en Gerry Mantel. De muziek werd uitgevoerd door Karen Visser. Koosje Wijzenbeek, Hans Wesseling en Donald de Marcaas. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Tom Pridon en Max Westra. De regie had, Ad Leupler.